De van Janssen had een crimineel idee, hij haalde alle luidjes bij elkaar. Hij sprak wij met z'n allen, richtte hier een clubje op, een Solax-club genaamd De Vriendenschaar. Ome Jan, de ben bijgestaan door Tante Neel, als voorzitter was Janssen nummer één. Zo kreeg dan iedereen een baan, en toen was het voor elkaar, oma Riet, ik ga met jullie overal heen.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 Op een Solex, op een Solex zit je als een miljonair.